Zoveel cool. EN Is smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with.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 Oh, The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 6.9 is... Zon, Zee, Zandvoort en Zommerhuis... Zommer. Zommer See ya.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 Wat Een hete zomer met CFM zon, zee, Zandvoort en zomerhits. So I know it's there, I see it sometimes, far so far away. I Stop You know, I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two. But I never wanna see you, sad girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of best friends out there. But just remember, there's a lot of bad girls. Die yeah. ja.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 Het is een verhaal, het is En het ligt besloten in je lach. Je Hierom ga je weer klaar over de broeien. Het begin van dag. Daar... Kleur aan mijn dag gegeven. Dit is le jour de chance. Hierop via Paran, Chacun, Le Chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook.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 De advocaat van het kamermeisje, dat oud-IMM-topman Strauss-Kaan beschuldigt van verkrachting... gaat er vanuit dat het OM de zaak laat rusten. Justitie heeft morgen een afspraak met de vrouw. Vorige maand er is er twijfels over de geloofwaardigheid van de vrouw. In Noorwegen wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden... om de slachtoffers van de aanslagen in Oslo en Utøya te herdenken. Het is dit weekend een maand geleden dat bij die aanslagen 77 mensen om het leven kwamen.